Noord-Korea laat de Australische missionaris gaan... die vorige maand werd opgepakt. De man van 75 heeft bekend dat hij de wet heeft overtreden... en hij heeft excuses aangeboden, zo zegt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. De man werd vorige maand opgepakt omdat hij een christelijk pamflet... in een boeddhistische tempel zou hebben achtergelaten. Ook werden er pamfletten in zijn rugzak gevonden. Noord-Korea heeft opnieuw eh, korte afstandsraketten afgevuurd. Het waren er dit keer twee. Beide kwamen in zee terecht, zegt het Zuid-Koreaanse persbureau Jonhap. Vorige week werden vier korte afstandsraketten afgevuurd. De acties houden waarschijnlijk verband met een gezamenlijke oefening... van het Zuid-Koreaanse en Amerikaanse leger.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 In Los Angeles is de Oscar-uitreiking aan de gang. Jared Leto heeft een Oscar gewonnen voor de beste mannelijke bijrol in Dallas Buyers Club. Lupita Nyongo kreeg de prijs voor de beste vrouwelijke bijrol in Twelve Years a Slave. Nyongo maakte met de film over slavernij haar debuut op het witte doek. Frozen werd de beste animatiefilm. Dan nog het weer van het westen uit. Zuidwesten uittrekt regen of motregen over het land. Later klaart het op. Er staat een stevige zuidenwind en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier.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 Welkom terug in het laatste uur alweer van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Ja, je hebt van die artiesten, goedemorgen trouwens, je hebt van die artiesten die, uh, die het lot treft... dat ze uh, internationaal uh, worden verbonden met. Nou, Twee of drie nummers of zo. Bill Withers is zo iemand. Op de radio hoor je altijd. Lovely Day. Of. Uh, Ain't no sunshine. Of Lean on me. Prachtige nummers allemaal. Maar uh, hij heeft nog wel een paar liedjes gezongen. die buitengewoon de moeite waard zijn. En die hoor je dus zelden of nooit. En dat vind ik zo jammer. Zijn allermooiste periode vind ik de vroege jaren zeventig. Hij is tot ver in de jaren tachtig doorgegaan met muziek maken. Allemaal oké. Okay. Alles wat die man heeft opgenomen was dik in orde. Maar uh, ja, dat heb je vaker bij een ontluikende carrière. Dan, dan ontploft er iets. En dat is zo goed te horen in zijn uh, vroege LP's. Om te beginnen wil ik uh, van hem laten horen... Um, I don't want you on my mind. En uh, dat komt uit 1972 van zijn tweede LP Stilbeel. want you on my mind. Een jaar eerder maakte Bill Withers de LP want ja, zo heette die dingen destijds. Uh, de LP Just As I Am en uh, daar stond zijn wereldhit op A uh, hey No Sunshine daarvan wil ik uh, laten horen Do It Good. Overigens uh, hij was gezegend met een sterrenbezetting in de studio Booker T en de MGs Steven Stills om maar wat mensen te noemen. Jim Keltner op uh, drums. Allemaal mensen die uh, tot de absolute top behoorden. En dat op je, op je eerste uh, LP. Mooie debuut had hij niet kunnen hebben natuurlijk. Oh. If you read the album cover by now You know that my name is what my name is When I came in here to try and do this Something I've never done before Mr. Jones, Booker T Said to me, don't worry about it Just do what you do And do it good Go on and do it, do it, do it Go and do it, do it, do it Nog eentje dan van uh, Bill Widders. al meer wil ik toch maar laten horen. Maar, nou is niet in de studio uitvoering. Maar uh, van zijn liveplaat Carnegie Hall. Live in Carnegie Hall. Verscheen in 1973. En het leuke is dat hij er zo duurt al een beetje naast zit. Maar wat kan ons het schelen? Het is Bill Widders. Tot volgende week. Good. Let me hear you do that one more time. Hi, just call. Ah, Bill Widders. Altijd goed. Dank je wel, Jan Heemhaus. Theatermaakster schrijfster dichter is Marlijn van Heemstra... die schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor Dagblad Trouw. En ze onderzoekt op dit moment nog steeds haar Facebook-vrienden. Of alles wat eraan verwant is. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? En wat kan je allemaal met Facebook? He, ondertussen is er van alles aan vastgeknoopt. Nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee, ja, nee, nee, ja, nee, ja, ja, nee, nee, ja. Mijn vriendin S en ik zijn dan Tinderen. Of eigenlijk tindert zij en ik zit naast haar. Maar Tinder is zelfs als je meekijkt verslavend. Voor wie nog niet begonnen is, het is de simpelste datingsite die je, je kunt voorstellen. Je maakt een profiel aan dat gekoppeld is aan je Facebook en stelt een actieradius in waarbinnen je potentiële date zich moet bevinden. S en ik hebben hem bijvoorbeeld ingesteld op 30 kilometer... van het café waar we zitten. Alle mannelijke Tinder-gebruikers tussen Hoorn en Utrecht flitsen voorbij. Een foto verschijnt met een tagline, een naam en een leeftijd... en het enige wat je hoeft te doen is een hartje of een kruisje geven. Hartje ja, kruisje nee. Als je allebei op het hart tikt, is er een match... en kun je ook elkaars Facebook-profiel bekijken en chatten. Meestal is het dan de jongen die begint met hallo of hoe is het. Maar nog vaker gebeurt er niets... Aan die stilte moest ik wennen. De eerste keer dat we een match hadden... of eigenlijk had S dus een match... maar omdat ik er zo dicht op zit voelde het ook als mijn match... sprong ik hardop juichend van mijn stoel. Schrijf iets terug, riep ik. S is al jaren vrijgezel en ik dacht dat ik getuige was van een uniek moment. Van een match, een klik, een begin. Maar S bleef kalm als een zalm. Tinder gaat niet om het contact maken, zei ze. Dat is een beginnersfout. Negen van de tien matches praten helemaal niet met elkaar. Het gaat om het ego. Hoe meer matches, hoe populairder je bent. Je bouwt een buffer op, legde ze uit, voor als je s'avonds alleen in bed ligt... en je onzeker afvraagt of er ooit nog iemand langskomt die jou de moeite waard vindt. Ze kent ook stellen die samen tinderen, naast elkaar op de bank... kijken wie er het beste in de markt ligt. En toch heeft elke match het idee van een mogelijkheid. Marco, Bas, Tim, Tijmen, ja, ja, ja, ja. Als S moet plassen, geeft ze de telefoon aan mij. Je weet wat ik leuk vind, zegt ze. Maar omdat de groene harten zo verslavend zijn, zeg ik op iedereen ja... Ik word duizelig van de matches. Evert, Mo, Jermaine, Vincent. Dave stuurt een smiley, ik stuur een smiley terug. Louise vraagt hoe het met me gaat. Goed, zeg ik. En het gaat ook goed. Want het idee dat er binnen een straal van 30 kilometer... zoveel mensen tegelijk met mij op groene hartjes drukken... geeft het leven een nieuwe glans. Als S terugkomt, ben ik negen matches verder. Een goede score. We rekenen af. Ik vraag of S nog ergens anders heen wil. Een jongen aan wie ik haar al lange tijd wil koppelen zit in een café verderop. Maar ze wil niet. Ze heeft de laatste tijd te veel pech gehad in de liefde. Ze heeft geen zin in gedoe. Vannacht slaapt ze met haar buffer. Marjolein van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebook Vrienden kunt u ieder weekend vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. En op dit moment uh, speelt ze het toneel uh, Gaat u vooral kijken naar Hemelse Luchten 1 Jeremia. Tijd voor Simon Carmiggelt. Ja, waarom niet? Ik blijf ervan houden. Blijf hem lezen, hè? Of ontdek hem. De twee vrouwen die in het café thee dronken... waren allebei middelbaar en corpulent... Zij droegen nette kleren, maar deden aan de mode niet meer mee. De ene vrouw zei, abortus. De krant staat er vol van. Het schijnt te mogen nou. Nog niet helemaal, zei de andere, maar ze eisen het. De eerste vrouw haalde haar mollige schouders op. Nou, van mij mag het hoor, zei ze. Maar ik begrijp die meiden niet, ze hebben toch zeker de pil... Er zijn wel vijftig verschillende, nou, laat ze hem dan slikken. Dan hoeven die dokters uh, niet lastig gevallen te worden, die hebben het toch al zo druk. De andere vrouw glimlachte. Mijn buren, hè, die hebben een dochter, zei ze. Toen ze achttien was, komt ze thuis en zegt, moe, ik ben zwanger. De moeder zegt, kind, je hebt toch de pil? Waarom heb je die dan niet ingenomen? Toen zegt ze, vergeten. Ja, vergeten. Dat maakt hij mij niet wijs. Ze wou die knaap gewoon voor het blok zetten. En dat is toch mooi gelukt ook. Want hij heeft haar getrouwd. En hij zit nou met haar en de baby erg ontevreden in zo'n dure vogelenkooi in Amstelveen. De pil is mooi hoor. Maar als een meisje hem vergeten wil, nou dan vergeet ze hem. De eerste vrouw knikte. Nou ja, zei ze. Er wordt over allerlei dingen heel anders gedacht dan vroeger. Misschien is het wel goed. Ik weet het niet. En zichzelf onderzoekend. Uh, is het al half drie? Nee, nog vijf minuten ervoor. Waarom? Nou, ik heb hier om half drie afgesproken met mijn dochter, zei de eerste vrouw. Oh ja, hoe gaat het met haar? Oh, jovel. Ze heeft nou drie jongetjes met een paar jaar tussenruimte. Die hoeft geen abortus, maar ja... Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn. Ze zweeg even en keek pijnzend voor zich uit. Toen vervolgde ze... In de oorlog, hè. Ik woonde met mijn man en mijn zoontje in de Jordaan. Armoe. Hij had geen vast werk meer en hij zat nog in de ondergrondse. Dus je had ook nog door die angst... Nou paste ik erg goed op in bed, maar op een dag voelde ik dat het mis was. Nou hadden we een hele fijne dokter. Hij is jammer genoeg dood. Er waren wel 300 mensen op zijn begrafenis. Zoveel goed heeft die man gedaan. Ik ging naar hem toe. Hij onderzocht me. Toen zegt hij, je bent zwanger meid. Ik schrok me lam. Nou vermoedde die wel dat mijn man wat deed. En dat we geen poen hadden, dat wist hij ook. Hij stuurde nooit een rekening. Hij keek me eens aan en zei... Ik zal je niet in je hemd laten staan, hoor. Maar één ding. Als het uitlekt, ontken ik alles glashard.' Ik zei, goed dokter. En toen zegt hij... Je moet het eerst met je man bepraten. Kom daarna nog maar eens terug. Haar gezicht kreeg een vertederde uitdrukking. Ze zei... Nou, nah, ik kom thuis... En ik vertel mijn man dat ik zwanger ben, maar dat de dokter het wel weg wil maken. En ik hoor hem nog roepen. Wegmaken? Ben je bedonderd? Ik wil dat kind hebben. Ik zeg, ja, maar we zitten zo in de sores. Toen zegt hij, als je het doet, dan zal het altijd een kloof tussen ons blijven. Dus ik terug naar de dokter en ik vertel het hem. En hij zei, meid, ik zal het met vreugde halen. Ze zweeg, want het verhaal was uit. De deur van het café ging open en er kwam een jonge vrouw binnen. Ze liep naar het tafeltje en zei, dag moe. Ze had bijna niet bestaan, wist ik, onbevoegd. En dat zou toch jammer zijn geweest, want ze was mooi en ze leek me gelukkig. God, blijf hem lezen. Uh, carnaval is weer in volle gang en uh, schrijver Jan van Meersbergen zit weer in Venlo. En sinds ik zijn roman Naar de Overkant van de Nacht las, ja, ben ik om. Ik begrijp in ieder geval voor het eerst iets meer van carnaval. Wat een topboek zeg. Nou ja, hij won er ook de BNG Literatuurprijs mee. Was genomineerd voor de Librisprijs. Het is zo rijk. Niet alleen word je ondergedompeld in een, in een drank overgeten, overgoten vastelavond in Venlo. He, samen met hoofdpersoon Ralf in zijn veermanspektke die je de schoonheid van dit feest doet beseffen, hoe raar het ook klinkt... maar de manier waarop het persoonlijke leven van Ralf... ook door die nacht is heengeweven, nou is prachtig. Hij is enig kind van zwijgzame binnenschipper... slimme kop gymnasium, maar wordt stratenmaker... trekt in bij een jeugdliefde met vier kinderen... waarvan een dove blinde tweeling. Van Meersberg schrijft zo helder en zo zonder opsmuk... met daaronder zoveel gevoel... Het wordt verfilmd, nou, kan kom hard vast, Dat doe ik altijd bij topboeken. Maar er is ook net een luisterboekversie van verschenen. En Limburger Huub Stapel leende zijn stem. Hier is het begin. Tijdens Vastelovend ben je niet verkleed als iemand anders. Tijdens Vastelovend ben je eindelijk jezelf. Dat zei zojuist een man tegen me, een man die ik niet ken... en om wiens schouders nu mijn arm ligt... Een man met een grijze pruik en een lange zwarte patersjas. Met zo'n eindeloze rij kleine zwarte knoopjes. Ik hoop dat mijn arm daar nog even mag blijven liggen. Eindelijk mezelf. Zijn schouders zijn breed en sterk en hij houdt me overeind. Zoals de dikke muren van de kerk de mensen overeind houden die daar tegenaan geleund staan. En de zuilen van de winkelportiek die ene vermoeide trommelaar. Daar, rechts. Ik sta zeker al drie kwartier in de gasthuisstraat... in mijn ongevoerde veermanspak... bij de muziekkapel die nog altijd liedjes de kou intettert. Het is een pekske, zei mijn oom. Geen pak. Dat dragen mensen op kantoor en in een pak zit koffie... en een pak koffie ademt als je de schaar erin zet. Dan puft het, zoals de meeste mensen doen, op kantoor. Het vriest zeker vijftien graden, maar ik voel de kou niet... Ik voel alleen een grote kei op de bodem van mijn maag drukken. Ik denk aan Sarah. Mijn lieve Sarah. En ik denk aan de kinderen. De fiat van Carrie, de oppas... zie ik zo weer de straat voor het station uitrijden. De banden glibberden en knarsten in de sneeuw. Ze bracht ons naar de trein... met Alvin in zijn pak en mijn twee kleine prinsesjes op de achterbank naast mijn oom. En ik voorin, naast Carrie, de oppas... Mabel wilde ook mee, maar er was geen plaats meer. Ze is de oudste en de grootste. Ze zwaaide niet. Naar het station om vastelovend te gaan vieren, dat zei mijn oom. Het is geen carnaval. Het is vastelovend. En toen de auto de bocht om was, nam ik met oom Lau de trein... en zakten we af naar het zuiden, allebei verkleed. Allebei in hetzelfde pak, met een tas voor de munten. En in mijn jaszak een treinkaartje heen... en een ongestempeld kaartje voor de reis terug. En een briefje, met daarop een adres waar we overnachten. Vijf jaar geen nacht van huis geweest. En daar ging ik. Na de treinreis liepen we van het station de stad in... en dronken we bier in die kroeg en in die kroeg en in die kroeg... en bij een barretje op straat. En ik raakte mijn oom kwijt en stond daar plots alleen... En ik wilde Sarah horen. Vragen of het goed gaat. Horen dat het goed gaat. Ik belde op. Liet de telefoon tien keer overgaan. Niks. Belde nog een keer. Geen Sarah. Alleen de leegte van de pieptoon en de gedachte dat het mis was. Dat er iets met de kinderen was en dat Sarah ze niet kon geven wat ze wilde. Aandacht, rust, broodje chocolade, pasta, appelsap. En ik stond daar even eenzaam als de kinderen en wilde terug naar huis. En dus liep ik tussen de mensen door naar de parade. En liep hier tegen de muziekkapel aan. Mijn oom noemt dat een joekskapel. Ik wilde echt terug naar huis. Maar iets vertelde me dat alles in orde was thuis. Dat de avond open lag. De trein stond al klaar, maar ik dacht... straks gaat er nog een trein, dan neem ik die wel. Ik bleef staan bij de muziek en luisterde naar de liedjes die nu ook weer klinken. De mensen zingen van... No hink joeks in de log en van au revoir adieu chérie... en van als de sterren daarboven strolen. De liedjes die mijn omen de afgelopen weken liet horen om te oefenen. En na een tijdje was daar alleen die trompet. En dat geluid kwam genadeloos hard binnen. Alsof er een pin door mijn veermansjasje geduwd werd... en rondgedraaid een paar keer. Ik zag kootjes uit geelgroene vingerloze handschoenen steken. De vingers dansten over de ventielen, die vingers in de vrieslucht. Het was zo ontroerend en hij bleef maar spelen ook toen de rest van de Joekskapel stil was alleen die trompet ta da da da ta da da ta -da, -da, ta da da even een paar tonen om zijn vingers soepel te houden en ik weet niet of dit hetzelfde deuntje was maar ik hoorde de paar tonen die Alvin thuis blaast met zijn mini trompet en eindeloos herhalen kan het deuntje van thuis wie geeft zijn appelsap ik kneep mijn ogen dicht, zojuist, want ik voelde de tranen opkomen... alsof die trompet mijn gevoel naar buiten perste. Ik bleef staan op de platgestampte sneeuw... op het bevroren bier en pis en de groene vlekken, dik als erwtensoep. En toen de muziek weer verder ging, legde ik mijn handen tegen mijn oren... om de galm van de trompet in mijn hoofd op te sluiten. Mijn ogen had ik al dicht, dus de bonte kleuren van de geschminkte gezichten... van hun pekskes en van de vlaggen boven de straat zag ik niet meer... Ik dacht aan Alvin in zijn Spidermanpak... en aan mijn prinsesjes dicht tegen elkaar aan op de achterbank... als jonge vogeltjes in een nest. Eén rode en één groene prinses. Ik dacht aan Mabel die niet verkleed was en niet zwaaide... omdat ze eigenlijk met me mee wilde. Die naar de bumper bleef staren. Ik dacht aan Carrie de oppas die ons die dag helpen zou... die eten zou koken en voor de kinderen zou zorgen... als Sarah hulp nodig had. Mabel wilde mee, ze wilde mee. En waar het vandaan komt weet ik niet... De Latijnse naam voor kraanvogel is Grusgrus en wat ik hoorde was dat dat dat en ik brak. Ik heb een keer iemand horen zeggen: "Mijn oogleden zijn dijken die breken." Dat was in een film. En dat was precies wat hier in de Kou bij de Joekskapel gebeurde. Maar die man in de film hoefde niet thuis te zijn, die kon weg. Geen sluis kon mijn tranen tegenhouden. Geen dijk kon ze geleiden. De pater nam mijn hand, legde mijn arm om zijn schouder, en toen kwamen die woorden over dat je zelf zijn. En nu staan we hier, een pater en ik in mijn veermanspekske. heel dicht tegen elkaar aan. Hij zingt: Ik vul de tronen op mijn wangen, of kumt het van de koude wind? Hij wijst naar de kalender die om mijn nek hangt, en hij haalt precies zo'n scheurkalender onder zijn jas vandaan.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 En dan telt hij alles af en voegt hij het moment met de oudprins op de Merit eraan toe. En dan zit hij aan de tien. Want dat is bijna elf. En dat is joeksig. Ik wil hem vragen naar dat hotel, want ik begrijp dat ook deze kerel van buiten komt. Ik trek aan zijn jas en probeer iets te zeggen, maar mijn stem maakt geen geluid. Die ben ik sinds vanmiddag kwijt, zoals ik ook mijn oom kwijt ben. Ik maak een gebaar van slapen. Twee handen op elkaar tegen mijn linkeroor. In het hotel, zegt hij, daar. Hij stopt zijn kalender weer onder zijn zwarte jas en wijst naar de mijne. Die staat op 40. Jij gebruikt dat ding zeker voor het bier. Met zijn hand strijkt hij langs de rand van mijn pet. Hij steekt zijn tong uit als een heigende hond. Jij moet nog heel wat leren. Dat dat dat dat dat. -da, da -da -da. Ik veeg mijn wangen af aan zijn jas, neem dan weer afstand. Adem diep in. Probeer mijn blik te focussen en zijn gezicht weer helder te krijgen. Die lach, die ogen, dat voorhoofd. Ik zeg, ik moet naar huis. Het enige wat doorkomt is huis. De pater knikt, ter bevestiging. Hij knijpt in mijn schouder en zegt dat het wel goed komt. Dat we allemaal weer een keer naar huis moeten. Maar niet zolang het feest nog aan de gang is. Hij zegt, wees een man... Mijn zoon. Dat zal ik doen, vader. Dat zal ik doen. Hij biedt me zijn biertje aan. In twee, drie slokken drink ik het bekertje leeg. Pak het voorste blaadje van de scheurkalender. Veertig nog. Scheur er een hoekje af. Een halfje. Ik voel het bier afdalen naar mijn maag. Laat het koolzuur door mijn neus ontsnappen. En daar is de muziek weer. Ik kom nacht gon ik door, de stad is mijn toer, zijn hozen erboer. Je zin ik weer wat nieuws, Hur ik een leed. Zo'n prachtige wielies, die kos ik nog niet. Die drie dagen in het jaar, geen sloop, geen tiet, nooit kloor. Kom mij tot een kant van de nacht begon. Dus is koud, in fenomenaal, maar ik werm licht en vast geloofd. Ik luim niet acht. ik leef en ik lach, ik dans en ik jam. Om, straks aan de nuvolkant van. Duster is koud en wind loeit me maar mijn teken is vastgelast Nacht, Overkant van de nacht was de venloze schrijver en zanger Frans Pollux en zijn mannen. Hij maakte dit prachtlied na lezing van uh, Naar de Overkant van de Nacht van Jan van Mersbergen. Het papierenboek is uitgegeven bij Cossé in het luisterboek, inclusief dit lied, bij uh, uitgeverij Rubenstein. Een aanrader. Afgelopen zomer verhuisde Romane Rodriguez samen met man en baby vanaf een etage midden in Amsterdam naar een dorpswoonwijk in Amsterdam-Noord. En ze kregen een idee, een heel leuk idee. Lang leven je buren. Elke week belt ze bij een nieuwe aan en ja, ze is niet overal welkom, maar soms dan gaat het heel goed. We zijn nu bij nummer 19 geloof ik. Ik sta voor huis nummer 19. Hallo. Hallo. Hi, ik ben de buurvrouw van nummer 87. Buurvrouw van 87? Ja, dat is een Endweg, hè? Ja. Oh. En mijn buurman die woont aan de voorkant. Oh, hallo Ik vroeg komt net hier in de buurt woont, hè? Misschien dat je ook. roken. Ja, ik mag die roken willen. Nee, nee, maar ik rook zelf niet. Kennen jullie elkaar al lang? Al 24 jaar. Hij werkt bij de postbode. Ik kende zijn vrouw, ik ken zijn kinderen. Ik heb hier ook uh, kinderen, maar ze zijn allemaal uit huis. Want bent u ook postbode van deze wijk? Jaren. Jaren. U bezorgt niet de post bij mij op 87? Naam, ik zit nu uh, in bedam, over Noord. Uh, bij de post is heel veel deeltijdwerkers. Die pakken je baantjes in en dan moet jij uh, schuiven. Dat is ontzettend balen. Ja, ja, ja het is allemaal uh, onzeker he, bij die post. Toen hij in deze wijk loopt, toen ik hier woonde... Ja. Nou, nou dat, is, uh, dat zeg ik altijd, wij Indische mensen zijn altijd vriendelijk. Hé, hey, postbode, kom op binnen, koffie drinken. Nou, dan, kijk, als in de winter heb ik zo'n meelijden met de postbode... Die, die gaan door weer en wind, hè, om onze post te bezorgen. Daar heb je een beetje af voor een Bak je koffie natuurlijk. Kijk, zo warm die mensen een beetje op. We hebben een heel goede bond. Ja. We zijn vrienden van elkaar tot nu nog zo nooit ruzie geweest... We hebben wel eens een woordenwisseling, maar dat is zo weer over. Na twee of drie minuten, ik bedoel, uh, dan stop ik en dan stopt hij ook. Ja. En dan gaan we gewoon weer, gaan we weer verder met, uh, met onze dingen. Kijk, je moet niet doordrainen van dit en dat, weet je. En wat heeft hij aan jouw leven toegevoegd? Mijn vriendschap. Kijk, stel dat ik met mijn auto naar mijn kinderen ga. Bijvoorbeeld, hè. Mijn auto doet het niet. Ik bel hem op. Dat wil ik er gewoon. Hij ook. Als er wat is, hij belt mij op. Ik ben altijd voor hem te bereiken. Hij is ook altijd voor mij te bereiken. En dat is heel ver te zoeken tegenwoordig. Maar heb je niet af en toe dat je je een beetje schuldig voelt naar vrienden... omdat jij meer van ze vraagt en dat zij minder van jou vragen, snap je? Als jij vaker aan hem vraagt of, of hij je weg wil brengen... heb je dan niet het gevoel, oh nee, ik moet wat terug doen want anders loopt het... Scheef. Nee, nee daar heb ik wij nooit. Als je geen tijd hebt, dan houdt het gewoon op. Ik, bedoel, uh, ik vraag het altijd. Hij altijd van, uh, kun je hem even wegbrengen? Nou, dat doet hij het meestal wel. Maar als je geen tijd hebt, houdt het op gewoon. Ja, toch? Dus zit is zo, zo, ik kan het niet. Maar nou, dan Kijk, dat kan het gebeuren. Snap je? Ja. Je, je moet nooit een mens pushen. We, we zijn gewoon twee handen op één buik, als het ware. Kijk, en dat is ver te zoeken, hoor, hier. Heb je zo'n vriendschap nodig in je leven als dat jullie nu hebben? Denk ik wel, rol. Ja, vind wel, ja. Waarom niet? Nou, ik weet niet, uh, sommige mensen denken dat ze zonder kunnen. Dat ze het helemaal dat alleen... Ik zonder, maar, maar we kunnen elkaar zo lang. Ik bedoel, we laten elkaar niet in de steek klaar af. Dat is het enige. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Nee, maar zo is het, hoor. Kijk, als je iemand al 24 jaar kent, kan je moeilijk zeggen... ik kan zonder zo'n vriend. Waar vind je zo'n vriend? Die je overal raad en daad bijstaan. Dat heb je niet tegenwoordig. Wat, wat wil je nog meer? Ik weet niet. Lekker eten. Ja, kijk, dat is het hele eieren eten. Daar kom ik eigenlijk voor. Dat kom ik eigenlijk voor. <lacht> nee. hey, ontzettend leuk om jullie te spreken. Ja, heb Dit nummer. 87. Oh, 87 voor. Dan kom ik een keertje koffie drinken, Rob. <lacht> ja. Oké, okay, maar niet zijn we welkom. Na tien uur ochtend. ochtends. Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Nee, af, Rob, afgesproken. Ja, we vinden best. De koffie staat klaar. Afgesproken, we nemen dus nog gebak mee. Ja. ja. Nee, dat doen we. Ja, oké, okay, doei, doei. Ja. doei. Doei doei. Doei. Ja, zo kan het ook. Dat was Romane Rodriguez met een luisterportret... van een van haar nieuwe buren in Amsterdam-Noord. Je kan trouwens ook zelf een luisterportret laten maken. Hè? Kijk maar op www.luisterportretten.nl... en beluister daar een paar van haar mooie voorbeelden. I got a quarter in my pocket, a silver dollar in my shoe. I got a quarter in my pocket, a silver dollar in my shoe. I got a dollar and a quarter, baby, I'll give them all to you. Billy well, fat ain't the love, I'm a cross-eyed alley cat. Uh-huh. Billy well, fat ain't the love, I'm a cross-eyed alley cat. Uh-huh. Billy well, fat ain't the love, baby. I'll lead my path. Got a heap of tender kisses. Got a heap of loving too. Got a heap of tender kisses. Got a heap of loving too. Got a lot of loving kisses, baby. I'll give them all to you Well, if that ain't love I'm a cross-eyed alley cat Don't you know Well, if that ain't love I'm a cross-eyed alley cat Don't you know Well, if that ain't love, baby I'll in my hand you every morning, dream about you every night. Think about you every morning, dream about you every night. I'll do anything you want, just let me hold you tight. Well, if that ain't the love, I'm a cross-eyed alley cat. Uh huh. Well, if that ain't the love, I'm a cross-eyed alley cat. Don't you know,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 Heel gezellig. Um... Jan. Een hele goede morgen, Alex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neeman. Dat is bij gekheid wat ik deed. Ja, ja, ja. Maar je bent ook een beetje gek en daarom is het altijd weer zo, zo leuk met jou. Um, ik wou uh, met de deur in huis vallen. Ik ga muziek draaien, dames en heren. Lieve dames en heren, luisteraartjes, luistervinkjes van de Nacht van de Goede Leven van Georges Brassens. En niet zomaar, omdat uh, ik ben uh, zeer goed bevriend geweest met uh, Brassens. Ik kom altijd in zijn uh, buitenhuisje bij Manton. En daar, uh, we, waren eigenlijk, we kenden elkaar van de Pijp, een uh, internationale Associatie. Van de Internationale Pijp Associatie. Dus jullie rookten? pijp. Ja, dat vonden wij gewoon lekker. En dat was trouwens in die tijd, heel veel mensen, pijp was gewoon normaal. En nu sta je een beetje voor lul met zo'n ding in je hoofd. Maar wij wisselden ook pijpen uit. Jullie ruilden pijpen? Sjors en ik. Ja, en we waren gewoon, Ja, dat is een soort liefde, dat is een soort levenshouding eigenlijk. En die deelden wij. Maar zei Sjors dan nooit tegen jou van, zeg maar piep? Uh, uh, uh, we, uh, zijn die ook wel eens... Ja. Weleens, we uh, pijp. Uh, ah ja, dat is een heel verhaal. Dat is eigenlijk helemaal niet muzikaal. Maar wel interessant, want we hadden daardoor een bepaalde verstandhouding. Afijn, als ja. je die pijp niet in zijn mond had, dan zong die? Uh, zong die. En ik heb hem eigenlijk, dat is wel grappig, dat weet niemand... een beetje gecoacht op de zang. He? Ik zeg, je moet, gewoon, je moet er gewoon voor uitkomen dat je... Fransman bent. Dat je fr een Fransoos bent. Dat klonk bent. niet zo Frans. Nee. Ja? Nou, ik zeg, je moet je, je, je, je, je R eigenlijk meer laten rollen. Je moet roelen. Roel, roel, roel, en deed hij dat? Dat deed hij. Hij is een snel leerling. En uh, hij luisterde mij omdat we natuurlijk lid waren. En een bepaalde uh, ja, lid waren van die associatie. We deelden de peep. Ja, ik, ik ga zitten naar de peper toe. Maar dat, dat is eigenlijk hebben het over de muziek eigenlijk. hè? is wel een hot item, hè, die peep. Ja, ja, Maar dat had toch Ik zeg... Zeg ik nou gewoon, ja... De roe. Goed de roe in, hè? Even die R. Ja, het was niet Frans genoeg. Dus. Nee, nee, ik, ik heb hem echt geleerd om een beetje Frans te zijn. Als buitenlander kon, als, had ik een beetje afstand van hem, dus kon ik dat... Uh... Ah, hoe, hoe klonk hij nou voordat jij je tegenaan ging bemoeien? Heel vlak, eigenlijk. Heel vlak. Ja, vlak. Maar Oh, Toen hebben we vroeg. Ja, precies, dat is... Lekker, R, hè? Ja, dat heb ik hem bijgebracht. Uh, dat, uh, dat kon hij heel erg waarderen eigenlijk. Ja. Ja, ik, de, de, de, de, ik ga even naar het volgende liedje. Ja, sate. maar jullie zijn wel gebroeierd geraakt. En dat vind ik dan weer jammer. Uh, en dat ging, lave, ging lave, over, uh, over pijptebak. Ja, nou ja, dat is dan weer een beetje jammer inderdaad. Want we waren echt wel goede vrienden. Maar hij had ook losse handjes. En hij pakte mijn lievelings... I'm mm you -hmm. Uh, Geïmporteerde pakje toffe tabak. En dat, dat trok ik niet. dat pik is... jij niet? Nee, ik, ik dacht, uh, George, nu sodemiette je hoort eigenlijk hierop Zo de op, blijf van mijn tabak af. Blijf van mijn pijptabak, dat doe je niet. Zeker niet als je lid van de associatie bent. En, toen, en toen ging het ook bergafwaarts met zijn carrière. Uh, niet lang daarna was het uh, was het, uh, <tie> het, fini. Ja, was het totaal fini Et met uh, Georges brassens. brassens. Maar goed, dit waren zijn hoogtijdagen, toen er nog niks aan de hand was tussen jullie, en het klinkt niet gek moet ik zeggen. Nee, dit liedje heette chasse op papillon en uh, ja, Dat vind ik dan weer... Ja, dat is natuurlijk Frans. Uh, die, die schiet op alles en die vreten alles. Uh, dus ja, dat is... Vlinders? Ja, vlinders. Die eten ze ook? Ja, als je er maar veel bij elkaar gooit, dan, uh, dan is het heel lekker. Denken ze. Gevulde vlinder, hè? Dat is een beetje een, een, een timide einde van, van deze nacht. Ja, een beetje mineur, hè? Ja, ja. Zet een mineur dan uh, oui, oui, oui. Laten we nog maar een klein stukje naar nou, Chasse ja, Die erde kloppen wel. Ja. Het is een, uh, het is een lul, maar het is toch wel aardig is een nul, maar het is toch waarde. Het is een nul. Het is een Ja, Het is hem nul. we zitten, aan de tijd is een nul. en tot volgende week. tot volgende week. Jan. Het is Toch was hij niet slecht, hè, die George. Nee, dat, ja. uh, dat was niet slecht. Hij was, nee, was dat helemaal was niet slecht. Een bijzondere, bijzondere zanger. Heb je nooit gedacht, ik maak het weer goed? En een goede pijproker ook. Heb je ja. dat nooit gedacht? Nou, als hij me toch veel tabak had teruggegeven, had ik uh, er kunnen overwegen. Oh, je bent erin blijven hangen een beetje. Ja, nee, ja, dat is okay. wel Hé hey Jan, tot volgende week. Tot volgende week, man. <laughs> Oh, sorry. oh, ik kan niet lachen. Jeetje, dat je, het is vervelende. Gekneusde rib. Oh, maar goed. Uh, dat was Rex van Beuning in gesprek met Jan Heemau. Zo van andersom. Goed, we zijn aan het einde. Gekomen zo'n beetje van dit programma. Ik zou zeggen, vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl Daar kan je van alles teruglezen. Ook de playlisten. En je kan terugluisteren. En je kan je ook abonneren op de podcast in iTunes. Dat is bijna weer gerepareerd. En je kan me bevrienden op Facebook. Adeline van Lier. Daar gooi ik ook al die podcasts op, dat is wel handig. En je kan me mailen op het hetgoedelevenheidskarnaval.nl. Volgende week heb ik hier drie vrolijke heren... die zich de Koenen Ridders noemen. Ja, het moest er maar eens van komen. Nou, uh, ik ben heel erg benieuwd. Hier een uh, fijn opwekkend lied. Ze komen uit Limburg, hè? Ja, lang leef het carnaval. Tot volgende week. Veel plezier, iedereen. schoonwagen ja, die heeft niks gelegen Is van een oud mens geweest dat er nooit mee gereden Heb ik kan niks op het tellenke staan Dan is de gras in nood niet uitgegaan Uit ja. oh. de honden en uitlaat, scherf, remmen rondom ja. Dat is een goeie wagen ja, bij ik jou ja. Met grote cilinders en een carburateur, ja. En sportieve vellingen achter en voor In schoonwagen Dat schoonwagen ja, die heeft niks gelegen Nee, schoonwagen van oud mens geweest, heb er nooit mee gereden Maakt helemaal geen olie, heb ik al niks gelopen En die wagen, die moet je gij kopen Blazen mannen, met die in bak Die haalt 180, nou ja, met gemakkel Van 0 tot 100, en in een seconde Zo'n schoonwagen ik die niet gauw gevonden Goed hard kassenbaas, hem op zijn start Ja, die wagen is eigenlijk veel meer weg. Man, waar gij het zijt, zal ik matse Ongelogen waar, ja, ik sta niet te klatsen een schoonwagen, ja, die heeft niks geleerd. De schoonwagen. Als van een oud mens geweest, had dan nooit mij gereden Ja. voor Ja. Vijfhonderd knaken dan ga je mee. Kijk niet zo hard, ik mijn ik zei. Oh die kalbanden, daar moet er niet naar kijken. Oh. Je moet niet over kleinigheidjes lopen te zeiken. Oh. Hoeveel zetten? Zet zeker niet wijs. Schone wagen vind ik een nergens voor die prijs. Uh. Dat is toch een schijnprijs, verrekte zot. Ja, maar hoezo? de net al huh? Laat ik u één ding duidelijk maken. Oh. Kijk, doe niet mijn wagen dan kraken. Ja, maar dan gaat er weg op, vriend. Want van die klatsparadijs zeik je gediend. Die schondagger. De schoonwar ja die heeft niks gelezen. Op een schoonmorgen. Van een oud mens geweest dat er nooit mee gereden is. Op een Een de schoonwar ja die heeft niks gelezen. Op een Is Van een oud mens geweest dat er nooit mee gereden ja. Ik zeg van niemand bang. Nee. Zeker niet voor jou, dus kom er op makker dan zei ik maak niet lauw, je ja. ja, peert hem maar aan. Sta dan niet te staan, anders zal ik koe eens op uw bakken gaan slaan is gewoon wagen, dat is gewoon waar, ja. die heeft niks gelegen hey. Hey, ja. van een oud mens geweest dat er nooit mee gereden is gewoon wagen, dat is gewoon waar, ja. die heeft niks gelegen hey, dat is van een oud mens geweest, Dat dan een hoop mee gereden Hé hey, schoonwagen Kunnen kunnen kunnen, kunnen kunnen kunnen gewoon... Een gewone wagen? Nee Dat is een, ja Dat een schoonwagen ja, dat is dat is Dat is een schoonwagen ik dat is een,